9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Minister Ascher van Sociale Zaken wil de taaltoets voor immigranten aanscherpen. Dat zei hij in RTL Nieuws, dat meldt dat veel immigranten slagen voor de toets terwijl ze amper Nederlands spreken. Ascher zegt dat mensen die naar Nederland komen snel moeten inburgeren en de taal moeten leren. Op het moment dat die toets daar nog niet aan voldoet, moeten we die stap voor stap verbeteren, zei hij.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 Hij werkte met artiesten als Barbara Streisand, Frank Sinatra... Bob Dylan, Paul Simon en Billy Joel. In de loop van zijn carrière sleepte Ramon 14 Grammys in de wacht... en was hier voor 33 genomineerd. Billy Joel zei in een reactie dat de muziekwereld een gigant verloren heeft... en Aretha Franklin zei... een van de groten van de muziek is heen gegaan... maar de melodie zal blijven. Phil Ramon was 72. Er zijn geen kaarten meer te krijgen voor Sensation. De 40.000 kaarten voor het dancefeest waren binnen vier uur uitverkocht. Dat is een record, meldt de organisatie. Sensation Into the Wild wordt op 6 juli gehouden in de Amsterdam Arena. Kenmerkend voor Sensation is dat alle bezoekers witte kleren dragen. Het dancefeest begon 13 jaar geleden in Amsterdam... maar wordt inmiddels georganiseerd in meer dan 20 landen. In de eredivisie heeft FC Twente gelijk gespeeld tegen NAC Breda. In eigen huis werd het 1-1... Kort na rust kwam nak op voorsprong door een doelpunt van Van der Weg. In de slotfase maakte Brahma gelijk. Het weer in het noorden nog een kleine kans op een sneeuwbuitje. Verder droog een kans op nevel en het vrieslicht. Morgen overdag heeft eerst het noorden en later ook het oosten nog kans op een lichte sneeuwbui. Verder is er af en toe zon en er wordt het 4 à 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij?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 Nog wel eens Eerst naar Herenveen, Feyenoord. Roland van der Geer. Niet omdat er gescoord is, maar omdat het nog steeds 0-0 is na 18 minuten. Dat er voldoende gebeurt in deze wedstrijd om de toeschouwers en ook van deze koude te vermaken. Maar wat er ontbreekt is nog een doelpunt. Koeman heeft wel ingegrepen, weliswaar binnen dezelfde elf. Speelt nu toch met een spits, heeft immers naar voren gedirigeerd. En Vilena op de positie van Immers. En zo moet Feyenoord sterker worden tegen Herenveen, dat nou een optisch overwicht heeft. 0-0. Utrecht VVV, Bas Tigler. 2-1, nog altijd na ruim een uur. Een wissel bij Utrecht. Oor, die op de bank zat na zijn slopende reis heen en weer naar Australië. Is dan toch in het veld gekomen om Assari, die onzichtbaar gebleven is, eigenlijk vanavond te komen aflossen. Wie weet is dat een impuls voor Utrecht dat nog altijd wat worstelt met zichzelf, maar wel voorstaat tegen VVV. Willem II Groningen, Frank Wielheid. Een uur onderweg op volgorde. Joachim, Haamhouts, Husje, Peters. Allemaal kansen gehad om de 2-0 te maken. Maar het lukt Willem 2 voor ons nog niet om voorbij die 1-0 voorsprong te komen tegen Groningen. Landsteden Lycurgus, Lars Geerts. Landsteden geeft in ieder geval nog niet op. Het is 9-8 in hun voordeel in de derde set. Maar ze staan wel twee sets tegen 0 achter. Ze moeten het beter doen om te beginnen met Peters serveren. Want ik zie foutservice na foutservice en netbal na netbal. En terug naar Heer Feyenoord, Ronald van der Geer. 0-0, 19 minuten en een beetje uh, gespeeld. Dat is fijn mag gaan ingooien Fina, via Bruno Martins Indi. Heerenveen eigenlijk nog het dichtstbij is geweest in de laatste minuten... met een niet goed verwerkte corner van uh, Heerenveen vanaf uh, de rechterkant. Uiteindelijk kwam er een schot van Gouwe de mee opgekomen centrale verdediger... in de handen van uh, Erwin Mulder. Nu wordt uh, immers gezocht en uiteindelijk ook gevonden... Eens een lange peer naar voren vanaf zijn eigen helft. Doelt voor Ruben Schaken. Nu kun je dat op zich natuurlijk wel om een boodschap sturen. Die troeft Rijtelaar af, legt de bal breed. Immers schieten en dat uh, schot wordt op de rand van het schafschopgebied geblokt. Hij stuurt dus de Schaken de diepte in. Dan is het geen overtreding op Rijtela van Schaken volgens Bon. Dan legt hij de bal weer terug op de insprintende Immers. Ja, zijn inzet dus uh, geblokt. En zo is Feyenoord nog niet echt in de buurt uh, gekomen van Christopher Nordveld. Of het moet zijn met dat uh, slappe kopballetje van uh, Jordis Mathijs op die vrije trap van uh, Ruud Vormer. Meneer Veen doet het eigenlijk prima tegen Feyenoord tot nu toe. Feyenoord is natuurlijk de ploeg waar de aandacht naar uitgaat. Omdat dat de ploeg is die in de titelrace is. En zich geen puntenverlies kan veroorloven. En wist dat dit een lastige wedstrijd zou worden. Toch Herenveen van de Marco van Basten. Blaakt van het zelfvertrouwen. Vier wedstrijden op rij gewonnen. Dat geldt overigens ook voor Feyenoord. Maar ja, De positie waar Herenveen vandaan komt. Dan baart dat natuurlijk meer opzien. Juricic die net een fantastische beweging had op de zijlijn. Waarmee hij A. Klaas hier het bos instuurde. En B. Vind de zonder diepte. Maar van beide kwam vervolgens niet heel erg veel. Feyenoord nu weer met Boetius. Raakt de bal kwijt aan Gouweleeuw. Ligt nog een speler van Herenveen op de grond. Daar moet de Bruno Martens in. ...die de daden van zijn, die nu weer te maken krijgt met Gouwenil. Ook die twee raken met elkaar in conflict. Vervolgens Vormer, die dan schaken wegstuurt aan de rechterkant. Die bal is te hard, gaat over de achterlijn. En dan gaat de aandacht uit naar de speler van Heerenveen die daar ligt. Dat is Djuricic. Nu ben ik erg benieuwd wat daar gebeurd is. Ik denk dat Blommet niet gezien heeft. Ja, het is met Bruno martens Indi. Het is uiteindelijk een tik van Bruno martens Indi in alle ijver om de bal te pakken te krijgen. Armen breed en dan loopt Jurisic tegen die arm aan. Of die arm slaat dan ook wel in het gezicht van, van Jurisic. Ik denk niet dat er echt sprake is van, van opzet en van een elleboog. Maar Jurisic ging makkelijk naar de grond. Maar hij heeft inmiddels een nat spons in het gezicht gekregen. En is weer klaar om in het veld te komen. Op het moment dat Noordveld de doeltrap gaat nemen. 21 minuten en 21 seconden gespeeld. 0-0 de stand. Meer kans op de 3-1 dan op de 2-2 Bas Nou nu toch wel twee behoorlijke mogelijkheden voor Utrecht. Eerst een... De... Vrije schop van Toornstra die uit de kruising kon worden gepakt door Maanpa. Zo even een vrije schop waar Toornstra en Woutens achter de bal staan. De bal ligt op een meter of 2, 3, 24 van het doel. Woutens schiet eigenlijk heel zwak in de muur. Maar die rebound komt met een boogje voor de voeten van Toornstra. Die haalt ineens uit. En ik denk dat die bal tegen de paal verdwijnt. En dat Maanpa hem pas daarna te pakken heeft. Zo is VVV een paar keer goed weggekomen. Het heeft ook te maken met de aanwezigheid van Orr. Die toch al een aantal keren... Ja, snel is het natuurlijk. Dus echt met een bal vandoor gaat. Waardoor VVV eigenlijk alleen nog maar met overtredingen dat een halt toe kan roepen. En dat levert dus vrije schop op. Waarmee Utrecht dus gevaarlijk is als het in één keer gaat. Maar ook met de koppers die het in huis heeft. Gevaarlijk kan zijn. Want tel maar uit. En Herings en Wuitens en de Kogel en Bulthuis. Dat is toch niet misselijk als je hebt over een luchtmacht. Utrecht dus nu toch weer wat meer op de helft van de tegenstander. Groot groots is het allemaal nog niet. Het gaat nog steeds af en toe in een te laag tempo. Er worden nog steeds veel fouten gemaakt. Het publiek is nog steeds niet helemaal tevreden. Maar ze zingen zich maar warm na 67 minuten. Waarbij Herings nu de bal heeft die hij aan de rechterkant kwijt kan bij Duplan. Die laat hem weer wat te ver van zijn voeten springen. Dan wordt hij heel lichtjes aangetikt door Kullen, En dat komt hem eigenlijk wel goed uit, want dat levert hem. Terwijl hij op de eigen helft stond, achtervolgd door drie van VVV, nog een vrije schop op. En daarmee kan Utrecht rustig op adem komen. Na 67 minuten ruim, twee voor Utrecht, één voor VVV. Doet Groningen nog mee in Tilburg, Frank Wille? Nou, zo heel langzaam maar zeker. Ik heb Texera al een paar keer dreigend zien koppen in ieder geval. Aardig paar aardige voorzetten, met name vanaf de rechterkant. Dus een klein beetje komt Texera nog wel in het spel voor. Maar dat is twee keer gebeurd in de tweede helft tot nu toe. We zijn bijna 64 minuten aan het voetballen. 1-0 is het voor Willem II dat zich met man en macht verzet. Tegen balbezit van Groningen. Nu, uh, oeh, daar zich bijna verslikt. Centraal achterin. Volgens mij was dat Peters die daar de bal niet onder controle kreeg. Randje eigen strafschopgebied En levert bijna de assist voor een uh, schot op doel. Op zijn eigen doel. Maar uh, uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn. En dus houdt Groningen niet meer aan de hoekschop over. Wel, iedereen gewoon bij Groningen mee naar voren. Kieft de bel, inmiddels gewisseld voor Schet. Die daar ook nog ergens rondloopt bij de eerste paal. Valt de bal, Texera raakt hem niet lekker. En dan fluit scheidsrechter Liesveld. Maar waarvoor? Voor een penalty. Want er wordt Hens gemaakt, Ze, uh, lijkt me. Want uh, ja, hij loopt naar de penalty stip en hij wijst er gedecideerd naar. En hij stuurt iedereen van Willem 2 daar weg met uh, de mededeling. Ja, ik kan er niks anders van maken. Dit is Hens en dus een penalty voor Groningen na 64 minuten. Zo heb je nauwelijks kansen gehad. Gaan we even kijken of het inderdaad Hens is. Ik... Waag het een beetje te betwijfelen in de hele, hele, hele langzame slowmo, Maar in de iets snellere slowmo kun je het veel beter zien. Die is namelijk ietsje ruimer opgezet. Daar kun je zien dat Joachim, de aanvaller, de bal tegen zijn bovenarm aan krijgt. Dan kun je je afvragen, kan hij er wat aan doen? Dat is niet zo heel relevant. Hij krijgt hem daartegen aan. Daarmee voorkomt hij de, de kans voor Groningen. De penalty en die valt binnen. De penalty goed genomen en uh, valt binnen. Bakuna is degene die hem maakt na 65 minuten. Hij stuurt Mulde verkeerde kant op. En zo Groningen dus op een 1-1... Uh, tegen Willem 2 dat zich echt helemaal de zenuwen vocht om die 1-0 vast te houden. En ook nog uit te breiden. Willem 2 absoluut de betere van beide in de, deze wedstrijd. Maar Groningen op 1. Vanaf de penalty stip 1-1 dus. Dankzij die goal van Bakuda. Die heeft nog één zetje nodig voor de titel. Lars Geerts. Hij heeft daar bijzonder veel moeite mee om hem binnen te halen hoor. Nieuwe spelverdediger ingebracht. Lubberts in de plaats van Taschinski, Maar ik heb niet het idee dat het echt aan spelverdeling ligt. Het ligt vooral aan de rest van de spelers op het veld Heel te veel fouten maken en dat doen ze op verkeerde momenten. Het is om en om. Eén moment, prachtig punt. Felicissimo bijvoorbeeld. Cross geslagen tussen het blok door. Heel mooi. En vervolgens fout service van Wiens. Nou, uh, punt van Dennis Borst. Heel mooi door het midden. Of punt van Fabian Dosset. Heel mooi door het midden. En vervolgens net fout door Dennis Borst. Nou, dat soort uh, fouten breek je op in deze set. En daarom staat Landstede op een voorsprong van 17-14 op dit moment. Ook omdat Landstede heeft besloten zich niet zomaar gewonnen te geven. In... Ze zijn ontzettend hard aan het vechten. De rallies worden langer en langer omdat de jongens van Landsteden de ballen maar steeds van de grond af blijven houden. En Ronald Rademaker als een gek rond het veld rent omdat alle passes niet fatsoenlijk aankomen. En hij ze van alle kanten op moet halen. Dat lukt wel, het helpt op de een of andere manier, het werkt op de een of andere manier. En het zorgt in ieder geval voor de voorsprong van Landsteden in de derde set van 18-14. Eerder V5, Ronald van de Geer. 26 minuten, inmiddels onderweg nog altijd 0-0 in het Abelensra stadion. Met net weer eens wat dreiging van Feyenoord uit een corner van Former. In eerste instantie ziet Nordveld mis, de vrije ook. Dan komt die bal nog wel bij Martens in, die op de voet. Maar zodanig dat hij van zijn voet afstuit. En uiteindelijk over de achterlijn gaat. Mulder moet nu weer trappen, krijgt de bal terug van Jan Maat. Overigens na die corner probeerde Heerenveen razendsnel uit te komen. Goede bal van, van achteruit. Maar uiteindelijk stonden het, omdat de bal in het strafschopgebied kwam via Elkanassi. En Jan Maat, meegelopen was en die bal uit zijn eigen 16 meter kon wegkoppen. Nu maar verplaatsen van de asten naar, het, uh, linkerkant, naar de linkerkant met Boetius. Dreigend richting Pele van Aanhold. Nog weinig van gezien van Boetius. Nu speelt hij een hele slechte bal naar Bruno Martens Indy. Die dan weg is daar achterin. En dan kan Heerenveen proberen om eruit uh, te komen met uh, Kums. Die de bal even onder de voet houdt. Ziet rond de middenlijn dat het beter is om even Pele van Aanholt aan te spelen. Zo, een kort balletje op Gouweleeuw. Vervolgens een wat blindere bal op Droom. Die nog wel wordt doorgekopt. Maar door Matthijsen wordt veroverd. Feyenoord neemt nu het balbezit over. Want na wat balwentelingen is daar Martens indi aan de linkerkant. Immers aangespeeld. Niet lekker aangenomen. veld op de door Van den Berg. Maar wel volgens de regels. En via Pele van Aanholz komt veen er nu uit. Aan de rechterkant Djuric. Ingesloten tussen twee man in. Bal gaat over de zijlijn via Bruno Martens indi. En zo is er in elk geval terreinwinst geboekt door Heerenveen. Dat nu een beetje of tien over de middenlijn aan de rechterkant mag ingooien. De Roon doet dat snel op Juricic. De Vrij snijdt de weg naar Finn Bogason af. En paast naar Lex Immers. Die dan moet aannemen. En in al zijn ijver in aanraking komt met Joey van der Berg Zelf geblesseerd raakt. Van der Berg ook. Nou ja, dan geeft Blom een vrije trap aan wie? Ja, aan Heerenveen denk ik. En gaat hij nu bij Immers op bezoek. Die er niet al te best bij ligt. Ja, dit is een hele nare botsing. Immers gaat voor de bal. De bal uh, wordt weggetrapt door Van den Berg En dan komen die twee met elkaar in botsing. En lijkt het erop dat Immers wel ja, zich verstapt of in elk geval lelijk geraakt wordt. Opzet is er niet in het spel. Maar Immers uh, is er wel mooi klaar mee. Die ligt even geblesseerd op uh, de grond nu. Het is de derde keer eigenlijk dat hij geblesseerd geraakt is. Maar de manier waarop hij nu zei, nou ja, ik heb wel een verzorger nodig. Uh, leek het erop dat het wel ernstig was. Uh, voorlopig is het 0-0, na 28 minuten. Utrecht VVV, Bas Tegleren. is le Leuk nog? Nee, het valt een beetje tegen, vind ik. Het is ook niet meer heel interessant als je kijkt naar het uh, voetbal dat geboden wordt. Spannend is het wel, want het is 2-1. Dus er kan van alles gebeuren. Terwijl VVV nu een ingooi vanaf de rechterkant het startvolpgebied probeert in te slingeren. Maar daar wordt die bal door Bulthuis weer weggekopt. Utrecht heeft zo even voor de tweede keer gewisseld. Mulenga aan het elftal gebracht voor de kogel. Die dus na een kwartier profiteerde van die verkeerde paas in de breedte van Reusler. Dat betekende toen de 2-0. Maar vanaf dat moment uh, is het met Utrecht sowieso bergafwaarts gegaan. Nog wel een kleine opleving geweest in de tweede helft met twee aardige vrije schoppen van Toornstra, Maar daarmee is de koek eigenlijk wel op. VVV ja, moet nu toch echt uit de schuld kruipen en kan niet meer afwachten. En moet nu komen en het spel gaan maken. En dat valt de ploeg toch zwaar. Dat ligt VVV nou eenmaal niet zo. Ze willen toch het liefst nog steeds afwachten om te kijken of Utrecht misschien ergens een foutje maakt. Terwijl Utrecht nu wel de bal heeft en via Kali en van de aardige combinatie opzet. Aan de linkerkant van het veld loopt dan Tommy Oor vrij. Maar dat... Heeft Kali wel gezien, maar de paas is onzuiver. Dan neemt VVV weer over en kan het dus toch min of meer gaan counteren nu. Met Wildschut, een korte combinatie waarbij nu plotseling Joppen ineens vrij voor het doel staat. Die moet hem erin schieten. Maar Joppen is de rechtsback en die staat ineens als een linksbuiten. Nadat hij heel slim om de drukte heen was gelopen en buiten het bereik van iedereen. Bij de tweede paal nog bijna die bal binnenwerkt ook. Maar daar ligt dan niet alleen een Utrechtse verdediger in de weg, maar ook zeker de keeper. En uiteindelijk is het of de doelman of van de Marel die die bal over de achterlijn loopt. Een hoekschop die inmiddels genomen is voor VVV. De bal komt opnieuw voor het doel. Daar wordt hij door Mulenga weggekopt. Dan moet er van afstand geschoten worden. met die maait volkomen langs de bal. En daar kan Utrecht gaan counteren met van de Gun aan de bal. Oor is mee. Twee verdedigers van VVV zijn mee terug. Ook Mulenga komt. Die heeft de ruimte en de vrijheid. Die krijgt de paas en schiet de bal met een heel slim wippertje. Weliswaar half langs, half over de keeper, maar, maar ook half langs en half over het doel. Dus heel tevreden zal hij er uiteindelijk niet mee zijn. Omgekeerde wereld. VVV heeft de bal en duwt. En nu kouwt het Utrecht, maar gaat hij er niet in. 2-1 blijft het. Hoe is het met Immers, Ronald van der Vier? Ja, niet zo goed. Die is op de brancard van het, van het veld. Het begint eigenlijk natuurlijk bij hemzelf Hij neemt die bal niet goed aan. Het gebeurde twee keer kort achter elkaar. Nu moet hij herstellen en komt hij uiteindelijk zelf met zijn enkel in aanraking met Van der Berg. Die helemaal niets fout deed. Ja, natuurlijk direct pijn. Dus een buiteling van immers. Nou ja, de dokter er toch bij. En uiteindelijk besloten om te wisselen. En hem op de brancard van het veld af te voeren. Verhoek is er inmiddels voor hem bij. Zo heb je pellen en immers. Maar zo heb je geen van beiden dus meer. Het is nog 0-0. Dat is wel. Dan Willem II Groningen. Groningen dat uh, ja, vrij onverwacht gelijk kwam. En misschien meer uit, Frank Wieluit. Ja, nou sterker nog. Hij ligt er al in. Texera krijgt uh, zijn derde kop al te verwerken. De derde paas van Bakuna. Die aankomt op het hoofd van de Uruguayaanse spits. En hij kopt hem in de verre hoek voorbij Meul, Precies in het zijnetje Buiten bereik van de Belgische doelman van Willem II. En zo heeft uh, Groningen die wedstrijd vanaf het moment van de penalty volledig omgebogen. Daarvoor had Willem II alle recht om deze wedstrijd te winnen. Hadden ze ook alle kans om deze wedstrijd te winnen, want alle mogelijkheden gehad om 2-0 aan te tekenen. Alleen dat niet gedaan. De penalty tegen van Bakuna, 1-1. En nu de paas van Bakuna op het hoofd van Texera. En dan is het 2-1 voor de Groningers tegen de verhoudingen in, zeg maar tot aan de penalty gerekend tegen Willem 2 dat nu dus weer moet gaan aanvallen. Alle angst had ineens na die 1-1. Achteroverleunde. net als na de voorsprong Deden ze dat? Alleen daarna werd er wel weer gevoetbald. En nu Groningen. Eindelijk tempo maken. Eindelijk voetballend. Zoals je dat van Groningen mag verwachten. Een uitbraak over de rechterkant met schet. Kom daar gelijk de 3-1 en de doodsteek overheen. Voor Willem 2. Nee, de bal gaat over Texera heen. Voorbij aan Kierm. En dan moet Willem 2 er weer afkomen. Maar blijft het niet in balbezit via invaller Snijders. Die in het veld is gekomen voor Missijam. En uiteindelijk uh, moeten we naar de blessure van Van Dijk. Die ligt nog uh, ter hoogte van zijn eigen strafschopgebied, Met de handen tegen zijn hoofd. En dat is een teken voor Liesveld om even af te fluiten. Bal over de zijlijn. Willem 2 mag zo gaan gooien. En Willem 2 staat achter. En dat heeft het vooral aan zichzelf te danken. Na 73 minuten. 2-1 voor Groningen. En dus kan VVV weer even opgelucht ademhalen Bas. Ja, dat zijn uh, plezierige berichten voor de fans uit Limburg. Die zijn meegekomen voor de bank. En de spelers uiteraard ook. Hier 2-1 voor Utrecht. Zo heeft VVV nog niet echt heel veel tot juichen, maar toch, Herings achtervolg door Kullen moet helemaal terug zijn eigen straf En geeft de bal nu min of meer breed mee aan zijn keeper Ruiten. Die dan opent naar de linkerkant van het veld. Waar Bülthuis meters terug moet om de bal überhaupt binnen te houden. Dat lukt. Maar de voortzetting is dan niet je dat. En ter hoogte van de middenlijn levert dat balbezit op voor Willem 2 of voor VVV. Nu met Turk met een zee van ruimte. 1,30 30 voor het doel. Dreigt even te schieten. Geeft de bal naar de linkerkant. Wildschut. Gaat zijn man voorbij. Wildschut schiet. En Ruiten kan die bal redden. Die bal stuitert vervolgens weer terug het veld. En belandt dan via een van de Utrecht verdedigers over de achterlijn. Maar voor Utrecht wel aan de goede kant van de paal. Zo moet VVV genoegen nemen met een hoekschop. Maar zit het VVV een beetje mee en Utrecht een beetje tegen? Staat het hier 2-2. Want de man die de bal uiteindelijk zeg maar naast loopt is Buldhuis. En die heeft werkelijk geen idee wat hij doet. Maar komt met de schrik vrij. Hoekschop VVV. Genomen. Bal blijft hangen. Er wordt geschoten uit de draai. Maar dat lukt eigenlijk maar half. Dan wordt die bal het strafselbied uitgewerkt. Dan komt hij voor de voeten van Turk. Die wil hem meenemen langs drie man. Maar duwt daarbij Mark van der Marel ondersteboven. En dat levert Utrecht dan een vrije op. Het gaat nog hectisch worden. In de laatste 12 minuten. Dat zou me niet verbazen. 2-1 is het. Is het ook hectisch en Zwolle, luister eens. Ja, dat is het nu zeker hoor. De niek staat volledig op de banken. Want zojuist heeft Zwolle de derde set binnengehaald. 25-21 werd het uiteindelijk. En dat moet gezegd, door hard te werken, door heel hard te werken, hebben ze die set binnengehaald. Natuurlijk maakten die Kurgers een aantal fouten. Natuurlijk was de service niet op orde. Was de spelverdeling ook niet al te best. Maar het is wel degelijk de uh, verdiensten van Landstede. Dat ze deze derde set binnenhalen en zichzelf nog in de race houden voor het landskampioenschap. Vinden ze fijn hier in Zwolle, vind het publiek prima. Daar zijn ze voor gekomen en het is 2-1 in deze wedstrijd. Fijn, dat heeft nu ook tegenslag. Een schorsing en een blessure. Ronald van der Geer. Ja, en dus zijn er wat vastigheden weg. Als je het hele seizoen bijna met Pelle en Immers speelt... lever je wel wat in op het moment dat Pelle geschorst is en Immers geblesseerd. Het is nog altijd 0-0, maar de Veen, dat eigenlijk nog geen te minder is geweest van de Rotterdammers... ruikt natuurlijk bloed. Feyenoord moet nu zoeken. Allemaal mensen op andere posities. Schaken is nu de spits, Boetjes die nu in balbezit is. Staat nog wel op zijn vertrouwde linkerkant. Maar eigenlijk alles wat hij doet is verkeerd deze avond. Nu verliest hij de bal en kan Veen eruit met Jurisic. Jurisic, daar Goeie redding van Erwin uh, Mulder. Want daar lag ineens de weg voor Heerenveen richting de Rotterdamse goal open. Dat ging via Finn Bogason en Juricic. Finn Bogasson heeft de bal nadat hij veroverd is op Boetsjes. Dan geeft hij vervolgens mee aan uh, Juricic. Die ziet wel de ruimte om te schieten. Maar redding van Mulder noodzakelijk. Klaas heeft een minuut geleden op goal geschoten. Maar recht in de handen van Nortveld. Zo zitten we wat dat betreft ook in balans. En is het dus nog altijd 0-0 na 36 minuten. corner komt van Koens vanaf de rechterkant van het veld. Wordt in eerste instantie aardig ...gededigd door Feyenoord, kan het er ook uitkomen. is, nou ja, makkelijk afgetroefd door uh, Rijtelaan. Nou ja, wel zo makkelijk dat hij de armen erbij gebruikt. Het gebeurt allemaal nog op de Rotterdamse helft. Blom heeft gefloten voor een vrije trap. En Feyenoord via Jan Maat en Schaken rond de middenlijn. Schaken aan de rechterkant vindt Janmaat. Janmaat Jan Maat, Jan Maat uh, weer terug naar uh, Ruben Schaken. Die draait dan even om zijn as. Weer terug naar uh, Klaasie en zo uh, heeft Feyenoord even wat rust gevonden. Dan gaat het nu op zoek naar een aanspeelpunt voorin. Dat had Vilena kunnen zijn. Waren het niet dat hij goed verdedigd wordt en heer de bal weer te pakken heeft. Filena gaat nu jagen, zelfs doorjagen op Noordveld. Want naar die doelman gaat de bal. Maar die speelt hem dan naar Van Anhold. Ja, die had daar niet helemaal op gerekend. Van Anhold overigens. Pele van Anhold. Uiteindelijk krijgt hij hem nog wel bij Juricic, Maar die heeft dan te veel tijd nodig. En via Vormer gaat de bal over de zijlijn aan de rechterkant bij Veen. Waar die Pele van Aanholt nu mag ingooien. Richting Finn Terug weer naar Jurisic. Rijtelaar speelbaar. Nog op Herenveense helft. Uiteindelijk gaan we daar nu overheen. Naar Van der Berg. Weer terug naar de Finse linksback. Die dus opvallend genoeg een basisplaats heeft. En Kruiswijk speelt dus voor Ramon Zomer. Daar zal Van Basten tegen gezegd hebben: jouw tijd komt binnenkort wel weer. Ik denk zelfs vannacht om een uur of twee. Na 37 minuten is het bij herenveen Feyenoord 0-0. Utrecht VVV dan, Bas Tigler. Ja, het merkwaardige is dat met een 2-1 voorsprong voor FC Utrecht en een dubbele winst aan de kant voor uh, VVV... dan gaan Turk en Linssen naar de kant en komen Fleuren en of Bergkamp en Van Haren erin. Na een kwartier bij een 2-0 voorsprong van Utrecht leek het er toch op dat Utrecht uh, geen kind meer zou hebben aan VVV... maar je zei Ronald al, het is een uh, zware bevalling voor Utrecht geworden. En we komen nu zelfs in de slotfase in de situatie waarbij je zou zeggen vrouw en kinderen eerst... Want uh, VVV wil nu toch hard duwen op dat doel van FC Utrecht. En wat zou dat dan nog opleveren? Otsoe, ook een van, een van de invallers, paast. En aan de rechterkant wordt er wel gelopen door Joppen. Maar die kan uh, niet bij de bal. 82e minuut en dus 2-1 voor Utrecht. Dat een doeltrap mag nemen via Ruiten die niet zo heel veel haast meer heeft. Na dat merkwaardige incident van zo even. Dat moment waarbij hij een redding geeft. Een redding maakt op dat schot van Wildschut. En de bal vervolgens weer het veld stuit via het lichaam van Bulthuis. Maar net buiten... Het doel blijft. Utrecht gaat ook wisselen. Daar gaat Toornstra naar de kant. Die heeft het uh, vandaag ook te weinig eigenlijk laten zien. En wordt al vervangen door Johan Mortensson. Dat is wat je noemt een verdedigende wissel van Wouters die de buis ziet hangen. Bas soms heb je er geen kind aan. We gaan naar Frank uit. Willem 2 Groningen. 78 minuten en uh, er wordt gewisseld bij Willem 2. Als het mag uh, gaan ingooien komt Ippel eraf. Uh, middenvelder en dan komt een uh, aanvallende middenvelder. Kevin Brands voor in de plaats om nog meer een vallende druk bij uh, uh, Willem II uh, te krijgen. Maar de, uh, het overleg na die 2 uh, in achterstand opgelopen tegen Groningen is wel een beetje uit de aanval van Willem 2 verdwenen. Het is uh, volledig opportun geworden. Alles op hoog tempo. En maar hopen dat het uiteindelijk een keertje goed komt. Heur, Huscher in het uh, duel met uh, de leeuw. Wind Huscher in uh, tweede instantie. dan Oh, daar een lelijke tackle. Op het been, op het scheenbeen van Peters is dat volgens mij. Het is uh, Texera die daar vol doorloopt in de tackle. Op het moment dat Peters uh, die bal naar voren wil roeien... loopt uh, de Uruguayaan tegen het been van Peters aan. Dan kun je je ongeveer wel voorstellen wat er dan uh, gebeurt op dat blok. Op het scheenbeen van uh, de centrale verdediger. En hier ligt het spel dus even stil met bijna 80 minuten op de klok. En een 2-1 voorsprong voor Groningen in Tilburg. Heerenveen Feyenoord, Ronald van de Geer. De zit voor Feyenoord via Janmaat. 0-0 is het aan de rechterkant. Janmaat voorzet. Ja, het strafstopgebied in. Daar is geen pelle, daar is geen immers. Daar is wel Boetius die de bal opvangt vanaf de linkerkant. Aardige actie. Daarmee die van Anholt afschut. En vervolgens de bal in de handen van Noordveld. Het volgt allemaal op een momentje van Heer Veen. Met natuurlijk Juricic in de hoofdrol. Eerst met een fantastische beweging waarmee die Martins in die eigenlijk turenluur speelt. En vervolgens ook nog een mooie hakbal geeft. Daarna krijgt hij weer de bal en steekt hij hem op Finn Bogason. Die vanaf de rechterkant het zelfs in komt en die bal in het zijnet speelt. Nu is Jan Maat net eventjes iets attenter dan El Ganassi Voor Hoek. en aan de rechterkant Feyenoord weg met Jan Maat. Nee, weg afgesneden door Raitala, maar wel weer ingeleverd bij Stefan de Vrij. Feyenoord heeft weer balbezit. Deze wedstrijd kent eigenlijk geen rustpunten. Ja, het moet bij een blessurebehandeling zijn. Klaasje speelt nu Filena aan, die dus kort achter de drie spitsen speelt. Filena tussen drie man in, krijgt hem tot bij Klaasje Boetius, krijgt een tikje van de room. Dat gebeurt aan de linkerkant van het veld bij Feyenoord. Een meter of vijf weg bij de linkerpunt van het trafstroomgebied. En nu gaat Schaken maar eens klagen bij Blom. Dat er wel heel veel van dit soort overtredingen wordt gemaakt. Ja, daar heeft Schaken wel een punt. Maar ze worden van beide kanten gemaakt. Dit is een wedstrijd waarin beide ploegen eigenlijk de bal niet echt lekker kunnen rondgaan. En dus continu in de duels belanden. Ja, dan krijg je toch heel veel overtredingen. Vormer staat nu achter die vrije trap. Die vanaf de linkerkant genomen gaat worden. Martens Indi is mee, de vrije is mee. En uh, Mathijsen wordt nog uh, kort eventjes wat uh, gesproken tussen Verhoek en Vilena. Nou, Vormer gaat die vrije trap nemen uh, bij de penalty stip. Daar komt hij ongeveer uit. Dan wordt hij door de Roon weggekopt. Dan moet Verhoek nu iets met die bal. ja. Die is een duwtje in de rug. En vervolgens neemt Heerenveen het balbezit over. Met Van den Berg slim door de benen van Verhoek. Dan het aanspelen van Juricic, Maar daar zit tussen. Die is als een haast teruggegaan. Dat is populair in deze tijd van het jaar. Om uiteindelijk weer verdedigend actief te zijn. En Feyenoord weer het balbezit te geven. Klaasie vanuit de middencirkel. Opent naar de rechterkant. Daar is Verhoek. Aanname is goed. Nu de rest nog. Verhoek met de bal aan de voet. Gaat naar binnen. Ja, het is niet op snelheid te langs. Kiezen voor de voorzet heeft er niet zo heel veel zin. Want Feyenoord heeft natuurlijk nauwelijks kopkracht voor in. Het gaat terug naar vormer. Het gaat ook weer naar Martens Die aan de linkerkant. Halverwege de helft van Heerenveen. Nu Ruben Schaken dreigend richting Goudenleeuw. Maar Gauwlee, lijkt dat duel te gaan winnen? Nee. Nog altijd schaken. Nee, daar is Gauwleeuw weer. Dan is schaken weer. Maar dan mag Gauwleeuw zich toch winnaar noemen van dit duel. En gaat hier de veen eruit. Met de Roon. Maar dan een totaal mislukte plaats, Paats, paas. Ook populair Paa. in deze tijd van het jaar. Met uh, van Martin de Roon. Die hier met zijn buitenkant raakt. Waar de binnenkant de bedoeling was, gaat dus over de zijlijn. Fijn mag uh, vlakbij, daar is strasselgebied Gaan ingooien. Nog uh, 3,5 minuut. Tot aan de rust. 0-0 in het Abelindstad. Ja, ga daar maar eens overheen, Bas, tegelijk. Onmogelijk. Wildschut gaat van afstand schieten bij uh, Utrecht VVV. Waar 2-1 is in de slotfase. Kullende bal voor het doel brengt. Er staan genoeg mensen onder wie Bergkamp de invallen. Otsoe een andere invaller krijgt de bal niet onder controle. Zo kan Utrecht nou ja, ademhalen is het goede woord. Niet terwijl er nu van afstand wordt geschoten. Maar dat gebeurt dan via Van Haar. Ook al een invaller recht in de handen van Ruiter Die voor de zekerheid maar even extra lang op de bal blijft liggen. In de wetenschap dat zijn ploeg voorstaat met 2-1. Maar dat het niet een beste wedstrijd van Utrecht is geweest. Dat VVV meer verdient dan te verliezen. Dat VVV ook langzaam maar zeker wel heel dicht in de buurt van het doel van Utrecht komt en er naartoe kruipt. En dat het met uh, verse mensen voorin toch voor de nodige opschudding kan zorgen. Maar dus nog niet zo levensgevaarlijk is geweest dat Utrecht heeft moeten capituleren. 87 minuten, het publiek heeft uh, zo links en rechts gefloten. Dat heb ik al een keer eerder gezegd omdat het ontevreden is over dat wat Utrecht heeft geboden. Tempo te laag, positiespel niet altijd even goed, niet altijd even gedurfd, veel doelloos rondspelen. En dat oogt dan allemaal wat uh, twijfelachtig. Terwijl Herings nu een bal naar de rechterkant kan spelen. Naar Van der Marel. Die uh, schrikt van de aanwezigheid van Wildschut. Dat is eigenlijk al de hele avond zo. De bal nu terug speelt naar zijn keeper. Die ziet dan Bergkamp op zich afkomen. Die geeft de bal een Ros. In de hoop dat daar bijvoorbeeld orde mee vandoor kan. Of ziet die bal wel stuiteren. 4-5 meter verderop. Maar Reuseler is eerder ter plaatse en trapt hem weer de andere kant op. Dan moet vervolgens Buitens aan de bak. Die bij zijn eigen zeg maar, linker. Kornervlag nu moet proberen met de tegenstander Kullen in zijn rug weg te draaien en de bal weg te trappen. Nou, Het lukt allemaal half, want hij trapt de bal de tribune in. En zo kan het VVV dan nog een ingooi te nemen. En degene die dat gaat doen is de rechtsback En dat is uh, Guus Joppen. Terwijl er nu even twee ballen in het veld zijn op de achtergrond opgeroepen is dat de heer Herings met zijn eerste basisplaats meteen een aflopend bosje bloemen mag ophalen. Want hij is man van de wedstrijd. Het zal allemaal wel, denkt iedereen nu bij Utrecht, want we moeten de slotfase zien door te komen. VVV gooit, Bulthuis vangt op op de borst, geeft de bal een... Ros naar voren, de enige die nog op de helft van VVV staat, van Utrecht althans, is Van de Gun. Die loopt nu. Kabessi -e kopt de bal terug in de handen van Waanpa. Dat doet hij goed. Zo het gevaar dagen weken. Nog een paar minuten. VVV wil. VVV komt ook en houdt Utrecht stand, is de vraag. Willem Twee had lang zicht op drie punten, maar niet lang genoeg. Frank, wil Nee, nog zes minuten kunnen ze nog iets doen aan de 2 en achterstand tegen Groningen. Het is een wedstrijd in hoog tempo. Het is een open wedstrijd. Het is een lelijke wedstrijd, maar toch een vermakelijke wedstrijd. Daar, uh, dat allemaal, terwijl er heel weinig kansen te zien zijn uh, op dit moment. Heel veel balverlies. Het ziet er allemaal uh, heel ongeorganiseerd uit. En dat is juist wel het vermakelijke aan waar we naar zitten te kijken. Gennaro Snijders tussen twee uh, man in. Komt eruit, mag een ingooi nemen. Doet dat razendsnel in de richting van Brands. Net ingevallen en uh, weer terug naar uh, Snijders. Die Snijders leidt dan balverlies en dan komt Groningen erin uh, als een haas uit. Met uh, aan de linkerkant uh, meegekomen Kierm. En uh, bal over de zijlijn. Dus is het tempo in ieder geval weer uit de aanval verdwenen... omdat de paas uitbleef. Die kon ook nog niet, want uh, Kierum moest nog flink wat meters overbruggen... om in ieder geval gevaarlijk te kunnen worden. En uh, de paas, daar was de ruimte niet voor. En voor de ingooi wordt nu wel even de tijd genomen. Het is uh, Magnasco die dat... Uh... Daar uh, doet aan uh, die kant met op, zijn, uh, op zijn gemakje. En uh, ja, het is, het is een, ja, een hele lelijke wedstrijd. Het is zoveel balverlies. Je kan er nauwelijks een overzicht op houden. Nu zou het gevaarlijk kunnen worden. Joachim, een uitval van Willem 2. Komt daar aan de 2-2 aan. De paas van Joachim is niet ideaal. Magnasco werkt weg. Randje strafschop gebied en dan is de dreiging achterin bij Groningen alweer verdwenen. Wel een overtraining gemaakt op het middenveld. Nog vier minuten officiële speeltijd. Het zal er heet aan toe gaan, maar Groningen staat voor met 2-1. De heer Wijn, Feyenoord is nog 0-0. Ronald van der Geer. Had 1-0 of 0-1 eigenlijk uh, moeten zijn. Ruben Schaken, groot kans. Lange bal van, uh, van achteruit. Wordt uh, door Gouwendeel weggekopt. Opgevangen door Schaken in het strassroepgebied. Komt het aan de linkerkant uit. Durft zijn linkerbeen niet te gebruiken. Maar schiet uiteindelijk buitenkant rechts. Ja, dat is een rollertje. Wat uiteindelijk uh, door uh, Nordveld van dichtbij dus met de voeten kan worden gekeerd. En uiteindelijk levert die terugkerende bal in het veld geen gevaar op. Maar het tempo blijft hoog liggen. Overigens is de rust aanstaande. Twee minuten extra tijd. Allemaal veroorzaakt natuurlijk door die blessure en de aftocht. De trieste aftocht van Lex. Immers, in die twee minuten zou er best nog wel eens wat kunnen gebeuren. Van welke kant? Dat is de grote vraag. Want beide ploegen spelen eigenlijk om te winnen. Dat is mooi om te zien. Zo, de vrijmunt aardig overtreding. Veen houdt het balbezit. Neemt uiteindelijk Matthijssen over. En dan zegt Finn Bogasson: Ja, nou Blom, had je dan niet. Want je wacht het voordeel af. Nu moet de fluiten. Want wij zijn nu het voordeel kwijt. Blom doet dat niet. Poëtje zegt dan tegen Herenveen hier. Dan hebben de bal terug. Elka Nassie op uh, volle toeren aan de rechterkant. Geen wil de bal voorzetten tegen Matthijssen aan. Direct natuurlijk appel voor Hens van Matthijssen in het strafgroepgebied. Maar daar wil Blom ook niks van weten. En vervolgens heeft Erwin Mulder die bal. Nou, dat is misschien wel het meest verstandige. Al de spelers van Heerenveen staan weer. Staken de protesten. En we gaan dus richting de rust. Met uh, R.W. Mulder in uh, balbezit. Die net weer een balletje terugkreeg. Dat moest wegschieten. Ja, dan stuit die bal toch gek op. Dat veld is uh, waarschijnlijk ook niet helemaal in orde. Daar bij uh, R.W. Mulder. Lange bal van de keeper die al een paar keer mispeerde. Geeft hem nu op uh, voorhoek. Voorhoek neemt aan. Steekt hem vervolgens richting. Ja, dat is een aardige bal. Richting Schaken. Die kan aannemen. Rechterkant schafsomgebied. Met gouden leeuw. Schaken draait weg. Wil de bal dan terugleggen? Dat doet hij ook wel op vormer. Nou ja, dan loopt eigenlijk. Tulena en vormen elkaar in de weg op de toch al niet zo nauwkeurige bal. En zegt uh, Filip Jurisic zo, dan is hij nu van mij en ga ik in grote passen richting uh, vijandelijke helft. Nou, dat is Jurisic niet, dat is Rijtela. speelt vervolgens van de bellegaan, daar is Jurisic En nu komt de kans van Elka Nassi. Nee, daar is nog net Bruno martens Indi die de bal kan wegroeien uit het eigen strafschopgebied. En dan maakt Blom een einde aan een uh, eerste helft waar uh, voldoende stof voor uh, is uitgekomen om over na te praten in de rust. We gaan straks verder bij 0. Utrecht VVV, hoe lang nog Bas? Anderhalf minuut over van de extra tijd. Nog wat, uh, nou ja, laten we zeggen, uit de afdeling pompen of verzijpen momenten voor het doel van Utrecht gezien. Waarbij er toch uh, eigenlijk in de drukte een paar keer werd geschoten. VVV nog het appel maakte dat de bal tegen de hand zou zijn gekomen van Van der Marel. Daar leek me eerlijk gezegd geen sprake van. Dat vond Higler ook. Die krijgt de bal volgens mij in de onderbuik en zou er al een hand tegen aangezeten hebben. Dan begrijpen we dat als man allemaal wel. Maar daar kon hij niet zoveel aan doen. Het is 2-1 voor Utrecht in de slotfase. Waarbij VVV nu een vrij schop mag nemen net buiten het eigen strafhofgebied. Nadat Utrecht even ten strijde in de aanval was getrokken. Maar nu weer met alle mensen op de rand van het eigen strafhofgebied staat af te wachten. Op de bal die komt en nu voor de voeten valt van Wildschut. Die gaat langs één man, maar niet langs twee. Omdat uh, Mortenson, een van de invallers aan Utrechtse kant, de bal weer de zijlijn overtrapt. En dan tikken de seconden langzaam weg. Half minuutje nog over. En dan moet Utrecht nog zien dat het die laatste 30 seconden ook nog stand houdt. VVV's was gezegd, zou wel een puntje verdienen. Want het is zeker toen het ging voetballen, bepaald niet minder geweest. Hoekschop of de ingooier komt, wordt weggekopt door Molenga. Niet verwerkt door Utrecht een linie verderop door oor, Dan ook niet onder controle gekregen door VVV. Dan toch maar weer het strafsochtgebied ingetrapt. Daardoor Duplan weer weggewerkt. Dan doet Nortus zonder rest. En dan lijkt Utrecht toch uit de brand. Zeker als Molenga met een schitterend hakje nu van de gun lanceert voor de genadeklap. Wat kan van de gun terug naar Moulenga. Kan niet, want hij staat buitenspel. Dan moet hij inhouden. Dan wil hij de bal breed leggen. Ook Kali, dat mislukt. Je kan het van de gun niet kwalijk nemen. Want Moulenga, hoe schitterend hij de bal met het hakje verlengt op van de gun. Zo dom loopt hij vervolgens, want hij staat buitenspel. Het is het laatste moment van de wedstrijd ook. Utrecht was niet groots. VVV gaf goed partij. Maar Utrecht wint wel met 2-1 en komt in punten gelijk met Twente. Dan gaan we volleyballen bij Landstede Lycurgus. Het was 2-1 voor Lycurgus. Hoe is het in de, uh, in de vierde set, uh, Lars? De vierde set zijn we inmiddels. En het is uh, Landstede dat een heel kleine voorsprong heeft. Minimale voorsprong zelfs. 14, 13. De, uh, beide teams ontzettend aan elkaar gewaagd in deze set. Geven geen duimbreed toe. Het niveau van het volleybal is veel hoger geworden. Het aantal fouten is naar beneden gegaan. Hoewel, nu laat de libero van die Turkse bal lopen. Die toch wel degelijk binnenvalt. Prachtige service van Eerman helemaal op de lijn. En zo is het ineens de marge 2. Dat hebben we in deze set nog niet gezien. 15, 13 de voorsprong, zou het de beslissing zijn voor Landsteden, zouden ze deze set ook binnen kunnen halen en nog een vijfde af kunnen dwingen. Ze willen heel graag een landstitel hier in Zwolle, die hebben ze nog nooit binnengehaald, maar ja dat heeft Groningen ook nog niet en Groningen, dit hikte er al een aantal jaren tegenaan willen het dit jaar dan eindelijk gaan doen coach Ronald Zookma zegt, het moet nu gebeuren. De vierde set is er puntje is er voor Liekeurgers, het is 15-14 nog wel in het voordeel van Landsteden. Kunnen op twee Groningen dan de slotfase, Frank wie het uit. Ja, we zitten al in de extra tijd. Blessurebehandeling Haastroep. Hij is inmiddels gewisseld. Daar komt de vrije trap van Willem II. Meul is mee naar voren. Bal omhoog gekopt. Meul moet wel naar achteren. Want uh, daar komt Groningen van de goal af. Extra tijd is vier minuten. Daarvoor hebben we ook nu pas tijd om dat te kunnen laten zien. De eerste minuten daarvan hebben we eigenlijk al gehad. Meul blijft een beetje hangen. Halverwege zijn eigen helft. Om te kijken of Willem II balbezit houdt ja of nee. Je kan beter gewoon teruglopen want uiteindelijk kun je pas weer mee naar voren als er een vrije trap te winnen te halen valt. Willem 2 wel in balbezit met Snijders. Probeert Sparf te passeren. Dat lukt hem uiteindelijk niet. Wil dan een vrije trap. Ook dat lukt hem niet. Bal over de achterlijn. Dus nee, niet eens over de achterlijn. Bizot haalt hem daar nog voor weg. En roeit de bal zo snel mogelijk naar voren. Groningen zou graag nog een keertje gaan wisselen om wat tijd te winnen. Achterin, Aquili daar uh, terechtgekomen. De bal nog maar weer eens een keer naar voren verplaatst uh, door uh, Cornelissen. Met een uh, grote boog via Sparf komt de bal weer terug. Bal over de zijlijn. Nee, Schet is uh, daar degene die uh, opraapt. Maar die staat uh, buitenspel. Schet heeft al een gele kaart wegens spelbederf uh, uh, gekregen. Net van Liesveld. En die loopt nu weer met de bal weg. Loopt daarbij het risico om zijn tweede gele kaart. Dat zou wel heel erg dom zijn. En uh, Texera... De matchwinnaar gaat van het veld. En voor hem komt dan Nick Bakker, de verdediger... om ook de laatste hoge bal van Willem II tegen te houden. De laatste hoge bal die wel eens zou kunnen komen nu... Van uh, Huscher. Een vrije trap van eigen helft. Mul weer helemaal mee naar voren. Randje strafschopgebied bij de tegenstander. Daar gaat ook de bal naartoe. Perfect op het hoofd van Mul. En dan valt hij daar. Valt hij goed voor uh, Willem 2. Hij valt goed voor Willem 2. Uh, hij telt niet hoor. Want er is al afgevloten. Liesveld heeft gefloten voor een overtreding. Op het randje van het strafschopgebied. Tegen FC Groningen de overtreding dan althans. En dus krijgt Groningen de vrije trap uiteindelijk mee. En dat terwijl Brans wel inschiet. Maar dat heeft alles te maken ook met het feit dat Bizot al was gestopt met keeper Omdat uh, de overtreding al gemaakt was. Aquili is degene die Kwakman ondersteboven kegelt. En de overtreding uiteindelijk tegen krijgt. Vandaar dat de goal niet telt. Hoewel het grootste gedeelte van het publiek dat absoluut niet door had. En dacht dat er toch nog een puntje te vieren viel. Tegen FC Groningen in de 93ste minuut. Eén minuutje extra tijd nog te gaan. Genaro Snijders is te klein om te kunnen doorkoppen. Maar uiteindelijk komt Willem II toch nog in balbezit. Bij Joachim. Die kan wel aardig kaatsen. Maar die kan niks afmaken tot nu toe in deze wedstrijd. Nu kaatst hij in ieder geval. En daar kan Willem 2 dan op doorvoetballen. Gennaro Snijders via Burnett Bal over de zijlijn. Willem 2 gooit. Doet dat ver via Guit, Meen ik die daar aan de zijlijn staat. In ieder geval gaat het een hele verre ingooi worden. In het strafschopgebied van Groningen. Doorkoppen. Inschieten van Brands nog een keertje. En dan wil iedereen bij Willem 2 Hens. En dat krijgen ze ook. Niet in het strafschopgebied, maar weer net erbuiten... En ik heb al gezegd, Willem II heeft een specialist in Husje, die heeft al één keer vanaf dezelfde plek mogen aanleggen. Deed dat toen hard en te hoog. En nu mag hij het nog een keer opnieuw gaan proberen. Dat is absoluut de laatste kans op de hensbal die uiteindelijk komt. Van Lindgren is het die erin komt glijden... En die biedt dan nog de kans aan Willem II om uiteindelijk die 2-2 nog uit het vuur te slepen. Het is, nou wat zal het zijn, een medetje of 17-18 van de goal van Bizot. Die zijn muur moet neerzetten. Eerst wordt de afstand bepaald door scheidsrechter Liesveld. Natuurlijk, uh, ja, daar staan heel veel mensen achter de bal. Ook Brans zou die vrije trap kunnen nemen van die afstand. Scoorde hij trouwens net, ook vanaf dat plekje zo uh, ongeveer. Maar het zal toch wel huscher worden. Huscher en Bizot! Nou, in ieder geval gaat die bal onder de lat, maar Bizot... Doet wat nodig is voor de drie punten van Groningen. Die waren voor Groningen hard nodig. Die waren ook nodig voor Willem II. Willem II had ze kunnen pakken. Maar heeft het vandaag zelf verspeeld op eigen veld. Na een 1-0 voorsprong 2-1 voor FC Groningen. Drie wedstrijden zitten erop: Twente Nak 1-1. Utrecht VVV 2-1 en Willem II Groningen 1-2. En dat heeft voor de stand tot gevolg dat FC Utrecht op gelijke hoogte is gekomen met FC Twente. Beide ploegen hebben 48 punten na 28 wedstrijden en delen de vijfde plaats. 11e en 12e zijn nu Nak Breda met 32 en Groningen met 33 punten. Groningen dus boven Breda. En onderin 18e. Willem II houdt 17 punten. Dat zijn er vijf minder dan VVV, dat één plaatsje hoger staat. En daarboven staat dan weer Roda, dat morgen thuis speelt tegen PSV... en 25 punten heeft, drie meer dan VVV. Lars Geert dan bij het uh, volleybal. Ja, zeg het maar hier. Wie gaat uh, set nummer 4 winnen? Is het Lycurgus en halen ze dan de landstitel binnen? Of is het Landsteden en dwingen ze hun een vijfde set aan? Het is 19-18 in het voordeel van Landsteden. Nu wordt het 19-19 omdat Fabian Dosset van Lycurgus een prachtige bal krijgt van zijn spelverdeler... en die heel kort achter het net kan neerleggen. 19-19 dus. Vorige week ging de, de een set tot een 34-34-32 werd het. Ik zie nu puntje voor puntje deze set naar boven klimmen en ik vraag me af of we uiteindelijk ook niet boven de 30 uit zullen komen. Taylor Wilson met een service doet dat uitstekend, maar niet goed genoeg, want het is Martinez die op aangeven van Ronald Raad maken en de bal prachtig binnen kan tikken en zo is Landstede weer een puntje vooruit, maar geloof me, die Kullergers zal weer gelijk maken. Het is 20-19 in het voordeel van Zwolle.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 All of my heart. Of my heart van ABC, maakt plaats voor het volleybal lars geerts. Uh, het is tijd, die mag aanleggen om te gassen serveren, doet dat uh, niet goed. Hij slaat de bal uit en komt de stand weer op 22-22. Het is uh, uh, lastig voor Landsteden om er doorheen te komen, door voorgezet. Zagen we dat Lycurgus in een keer een goede actie maakte en vervolgens in de fout ging. Of via de service of met een netband aangeraakt. Of fout. Allemaal dat soort technisch puntverlies. En nu zie je dat Landstede moeite heeft om een klein gaatje te slaan. En Lycurgus gaat ervan profiteren heb ik het idee. Ander gaat met de service. Stijn de slaat in het blok voor Landstede. Maar Landstede krijgt de bal wel terug. Is het Hilarius die het probeert? En dat lukt. Dat lukt. via een blok en er komt nog een handje van een Lycurgus speler aan. Maar de voorsprong is er niet. 23-22 en het is die Hilarius die mag gaan serveren. Nog twee punten heeft Landstede nodig om een vijfde set af te dwingen. Nog drie punten heeft Likurgers nodig om de Landstitel binnen te halen. En Hilarius staat er klaar voor. De scheidsrechters geven het zijn dat er gespeeld mag worden. Het publiek wil zien dat Landstede een vijfde set afdwingt hier in Zolle. Hilarius stuurt de bal een paar keer natuurlijk, komt erop op. En het klacht. prachtige service trouwens tegen Wilson. Ontzettend veel moeite om hem te verwerken. Felicissimo kan de bal alleen maar rustig. Over het net spelen, komt hier dan uiteindelijk de setpoint voor Langstede. Nee, dat komt er niet, omdat Hindiaanje stuit op het blok van Borst. 23-23. Iedere keer weer. Het is ontzettend moeilijk. Om dat puntje voorsprong, die twee punten voorsprong te krijgen. Is het Borst die ook mag gaan serveren voor Niekerdeges. Coach Ronald Sootsma moet ervan lachen van nervositeit. Want hij wil natuurlijk die landstiedel binnenhalen met zijn ploeg Groningen. Dennis Borst, wat ga je doen? Rustige service over het net. Komt de aanval van Landstede. Korte bal. Snel over het net gevangen. door En dan is het Wilson die hem over het net weet te krijgen. Via de handen van een Landstede speler. Was het Tijm en laan. Het was er inderdaad tijm... Die had er vanaf moeten blijven, deed dat niet. En daar is het matchpoint voor Lycurgus. Matchpoint voor Lycurgus. Het leek erop alsof landsteden de zaak kon binnenhalen. Ah. Het was natuurlijk vergeten dat uh, Redmond daar nog twee time-outs heeft. Hij houdt zijn ploeg naar de kant. Weet hoe gevaarlijk dit is. Liekeurges heeft al laten zien dat ze terug kunnen komen van een achterstand. Heeft al laten zien dat ze een set af kunnen maken. En dat zullen ze nu ook doen. Laatste aanwijzing van Ronald Sootsma. Hij weet uh, waar zijn ploeg toe in staat is. Heeft al gezegd wij kunnen deze team binnenhalen. Zelfs uh, niet op eigen veld. Dus zelfs uit bij Zwolle. daar heeft zijn team toegesproken. Wil natuurlijk zien wat er gebeurt. Uh, weet ook wel wat er gebeurt. Weet hoe de service van Dennis Borst in elkaar zit. En heeft een aanvalsplan moeten bedenken. Uit iedereen gaat staan. Ook het publiek van Landstede. Maar vooral het meegereisde publiek uit Groningen. man of 200, 300. Die kunnen zien hoe de eerste tien naar die kurgers kan gaan als Dennis Borst de juiste service op de man neer uh, weet te leggen. Het signaal is geweest van de scheidsrechter, Komt de service rustig over het net opnieuw. Malane verleent hem niet goed. Ronald Rademacher moet hem helemaal de buitenkant ophalen. En dan is het Hilarius die de bal over het net krijgt. Maar, zegt de scheidsrechter, nee, die bal is niet op de grond geweest. Dus mag het doorgespeeld worden. Hilarius opnieuw. En weer zit er een handje van Lycurgus aan. Maar ze halen het wel. 24, 24. Het gaat hier nog heel, heel lang duren, ben ik bang, in Zwolle. volgende keer bij Heerenveen-Fijnen hoort de tweede helft uh, iets uh, bekend over Immers inmiddels. Ja, nou ja, dat een enkelblessure is, dat was wel duidelijk. De eerste diagnose was eigenlijk gescheurde enkelband. Mijn enkel is nu zodanig dik dat er weinig te zien of te voelen is. Dus eerst zal die enkel wat moeten slinken. Ik denk dat hij gewoon meegaat naar Rotterdam en daar een behandeling zal plaatsvinden. Maar dat Immers er een paar weken uit ligt, dat mogen duidelijk zijn. Schot nu overstand iets ver over de goal van, van Feyenoord. Maar een dikke streep natuurlijk door de, rekening, de kampioensrekening van Feyenoord dat Lex Immers nu uh, ja, zal moeten ontbreken. Het zal overigens vrij gemakkelijk opgelost worden, want Pelle is volgende week weer terug. Dan zal Filena op deze plek spelen uh, van Immers en dan zal Vormer uh, in het elftal blijven. Als iedereen tenminste fris blijft, uh, natuurlijk vanavond in die wedstrijd tegen Veen. En gaat Feyenoord vanavond Averij oplopen? Dat is de grote vraag. Want ik heb het stand nog niet genoemd. Het is 0-0 na uh, bijna 47 minuten. En balbezit is er voor uh, Veen. Kijken of het net zo leuk wordt als in de eerste helft. En dan gaan we weer naar Landstede Liekeurgens, Gejuich, gejuich op de binnen spijt Zwolle, want de zaak werd omgedraaid was er het matchpoint voor de dat niet verzilverd werd toen ging Landstede ermee lopen 26, 24 prachtige servers van Tijm en Lane en hij uh, zorgde ervoor dat de goed in de problemen kwam Taylor Wilson moest de bal van ver achter zich halen en zo proberen te slaan dat lukte niet, de bal ging naar buiten maar volgens de, uh, iedereen in Groningen was die bal aangeraakt door een speler van Landstede, de scheidsrechter waren het dan niet meer eens en op de beelden was zeker niet, niet te zien dat iemand daar aan had gezeten. Tijdens Wilson dus die bal uit en vervolgens haalde Landstede met 26-24 die set binnen. We gaan ons opmaken. We gaan helemaal tot het gaatje voor een vijfde set om de landstitel. In v fijne dat fijn, hoort, dan weer Ronald. Balbezit bij 0-0 voor Heerenveen. 2,5 minuut bezig in de tweede helft. ongewijzigde op de ploegen ten opzichte dan van de 22 die de kleedkamer ingingen. Nog even vooral de duidelijkheid. Immers dus met een enkel besturen uitgevallen. En vervangen door Wesley Verhoek. Balbezit voor Van den Berg. Bal terug naar Rijtela, de linksachter. Ik moet nu snel handelen, want Verhoek is in de buurt tenminste. Zo lijkt het. Ja, Dat trekt ontzettend veel publiek aan mij voorbij. Zodat ik op een monitortje um, ja, uh, aangewezen ben. Van ongeveer 1 bij 1 centimeter. En dan zie ik dat Rijdraat inderdaad moeilijk heeft tegen Verhoek, Maar uiteindelijk wel het balbezit houdt voor even. En dan een overtreding heeft gemaakt in de ogen van Kevin Blom. Vrije trap dus voor Feyenoord. Jan Maat speelt hem terug naar Stefan de Vrij. Vrij zicht weer voor mij ook. Bal terug naar Mulder. Lange bal voor de keeper van Feyenoord. Komt terecht in de middencirkel. Dan moet file naar de lucht in samen met Kums. Die wint dat duel. En Klaas gaat er nu mee vandoor met die bal. Steekt hem richting het schafstopgebied. Schaken gaat daar onderuit. Geen overtreding. En vanuit die uh, verovering van uh, bal kan nu uh, Heerenveen eruit. Met uh, Kums, met Djuricic uh, in de as. Met Matthijsen op uh, zijn nek. Matthijsen die uh, debuteerde voor Feyenoord tegen Veen in de Kuip. Dus dat hij in 1-1 eindigde. Maakte Matthijsen het einde niet mee. Want hij veroorzaakte op Djuricic een penalty. Die vervolgens door de weer werd binnengeschoten. Het eindigt dus in 1-1 omdat Schaken het slotakkoord uiteindelijk op zijn voeten had. Balbezit voor Heer de Veen. Finn Bogason gevonden wel weg bij het strafschopgebied. Aan de rechterkant is wat de ruimte voor Kunst om daar op te komen. Het gaat over het uitgestoken been van Vormer. Geen overtreding. Vormer direct met een lange bal. Bedoeld voor Ruben Schaken. Is dat buitenspel? Nee, dat is geen buitenspel. Ja, het is wel buitenspel. Nou, het duurde lang voordat de vlag omhoog ging. Schakey keek daar zelf ook naar, zag dat die vlag omlaag bleek. Nou, dan toch maar een sprintduel. Maar uiteindelijk toen hij de bal te pakken had, ging de vlag alsnog omhoog. Heerenveen heeft dus weer het bal bezit rond de middellijn. Het kijken van Gouweleeuw. Klein speelveld nu. Alles staat vrij compact bij Feyenoord. Finn Bogasson gevonden. Maar die wordt afgetroefd door Joris Matthijs. Nou moet de voortzetting goed zijn bij Boegi. Is Weer nonchalant gespeeld richting Villena. En dan kan hij de veen gewoon weer overnemen met Jusic. Aan de linkerkant, de artiest, de kunstenaar. Misschien wel de beste vanavond op het veld. Individueel Finn Bogason via Kruiswijk. Kruiswijk nog een keer. Kruiswijk de ja, centrale verdediger mee opgekomen. Schiet vanaf de linkerrand van het strafschopgebied. Maar schiet de bal over de goal van Erwin Mulder. Die nu een hele ongelukkige doeltrap neemt. Wilde dat snel doen op Martius Indi, Maar ja, snelheid is bijna altijd onnauwkeurigheid. En dus heeft Heerenveen de bal weer even kijken. Want daar is Finn Bogason kort met Van Anold. En Dürer de bal aangeraakt. En naast de goal. Nou, er komt zo'n corner aan voor Heerenveen. Heerenveen is goed van start gegaan in deze tweede helft. De Feyenoord oogt rommelig. Twente Nak eindigde vanavond uh, in 1-1. Uh, Nak stond uh, enige tijd voor door een doelpunt van Van der Weg vlak voor rust. Maar Brama maakte gelijk. Ja, hadden veel score je niet. Maar toch lekker dat hij erin gaat, denk ik. Bij de stand van 1-0 achter en gezien de reacties van het publiek. Ja, tuurlijk bij Blijsje 1-0 achter staat en je maakt er 1-1. En ja, goed, wie hem dan maakt, maakt niet zoveel uit. Maar ik moest mijn gemiddelde nog halen van dit jaar. Dus uh, dat heb ik bij deze aangetikt. Mooi was hij niet, belangrijk wel. Ja, goed. Kijk, liever win je natuurlijk. En, uh, dan ben je natuurlijk nog blijer. Alleen nu uh, hebben we in ieder geval het verlies voorkomen. Alleen 1-1 thuis tegen NAC is natuurlijk niet goed genoeg. Wat is er toch aan de hand met Twente? Ja, je ziet dat je met weinig vertrouwen speelt nog een beetje. En, uh, kijk, voor voetbal heb je natuurlijk ook twee ploegen nodig die willen voetballen. En dat was vandaag ook niet het geval. Ik denk dat Nacken het wel heel goed gedaan heeft naar de mogelijkheden. Alleen we hebben daar ook iets te weinig tegenover gesteld. Uh, ze hebben eigenlijk geen kans gehad op die vrije bal daar. En wij denk ook wel een kans op twee, drie. Nou, dan moet je er meer van maken. En, uh, dat is niet zo. Aan de andere kant, uh, ik denk dat 1 1 misschien ook wel een terechte uitslag is. Ja, ik mis heel erg de, de frisheid en de gretigheid en de scherpte bij jullie. Kun je daarin vinden? Nee, niet echt. Ik vind wel dat we, dat we wat tempo missen aan de bal. En, uh, het enige positieve wat ik wel vond vandaag is dat we na de 1-0 uh, van NAC... dat we wel zijn blijven voetballen en onze kop erbij hebben gehouden. En in het verleden hebben we wel eens... Uh, onze kopvloer, ging gingen allemaal naar voren en uh, ze hebben de bal heel snel kwijt. En uh, dan krijg we echt de 2-3-0 om de oren. Dat hebben we eigenlijk vandaag wel goed gedaan. Alleen, er uh, moet nog veel meer beter dan vandaag. Ja, want jullie steven af op de play-offs op deze manier. En dat is vorig jaar ook al niet heel erg goed bevallen. Nee, dat is ook zo. Alleen, de realiteit is wel dat we de play-offs uh, waarschijnlijk ingaan. En uh, ja, we stonden al 7 punten achter op Vitesse. Daar dus zal er na vandaag uh, niet heel veel uh, minder op zijn geworden. Dus ja, het is, uh, er is niet heel vrolijk van te worden. Alleen, uh, ja, je moet wel met de realiteit omgaan en dat is zo nu. Wat hebben jullie nou nodig om de boel een beetje aan het draaien te krijgen? Nou, we proberen elke week beter te worden dan, dan we het laten zien in het weekend. En, uh, ik denk dat we de stijgende lijn wel redelijk te pakken hebben. En, uh, vandaag heb ik ook wel dingen gezien waar we op getraind hebben wat goed is gegaan. Alleen uh, ja, je ziet wel dat er nog vertrouwen mist, Dat we aan de bal nog wat onrustig zijn. Dat uh, als de ruimtes heel klein gehouden worden, dat we daar moeite mee hebben. En uh, ja, goed, We hebben wat naar zijn chat die terug en die hebben ook met nodig. En, uh, ja goed, het is allemaal niet uh, om over naar huis te schrijven. Alleen, we uh, moeten ook niet in zaken gaan zitten. We moeten gewoon zorgen dat we elke week een betere, betere FC Twente laten zien. En uh, daar zijn we mee bezig. En dat zei Wout Brama tegen Jeroen Gruter. We hebben niet veel gemist, geloof ik, hè? Wat van de geer? Nee, de blessurebehandeling van broer Martens Indi. leek eigenlijk wel even ernstig. Want hij voelde aan de hemstring. Dan gaan natuurlijk altijd gelijk alle alarmbellen af. Maar hij staat uh, inmiddels weer, is uh, behandeld. Klaas heeft ook een pilletje genomen. Waarschijnlijk ook uh, kleine pijntjes. Nou, dat zal voor een minuut of tien gaan werken. Dan zal hij uh, zich weer melden in deze wedstrijd. Vormer gaat de vrije trap nemen. Omdat Rijtelaar een overtreding heeft gemaakt op Verhoek. Bal ligt halfweg de helft van Heerenveen aan de rechterkant. Vormer kijkt. Ziet dat alles een beetje mee is. Nou, maar te zien, die even niet. De bal gaat richting de penaltystip. Daar is uh, Matthijsen. Maar de bal wordt uh, weggekopt door Heerenveen en door Finn Bokasson Verder getransporteerd. Maar niet verder dan het hoofd van Klaas. Die hem dan ja, misschien wel wat ongelukkig terugbrengt richting Boet. En dan weer wat gelukkig terugkrijgt in de voeten. Nou, één actie, goed. Maar dan wil hij slalommen door de hechtorganisatie van Heerenveen heen. En dat is gedoemd te mislukken. Sterker nog, dat mislukt. El Ganassi, inmiddels gevonden aan de rechterkant. Die heeft hulp van Juricic. Daar is de vrij bij. Juricic wil dan verder steken op El Ganassi. Dat is doorzien door Martins Indy. En nu kan Feyenoord weer direct snel weg met Klaassi. Lange bal op schaken. Die heeft natuurlijk geen lengte, maar wel snelheid. Nu weggestuurd aan de linkerkant. Gaat richting de rand van het strafstopgebied. Wacht even op komende mensen. Boetius is er daar één van. Dan krijgt Schakel de bal weer terug. Ja, de enige die eigenlijk in het strafstopgebied staat. Is nu die kleine Filena. Dus moet het over de grond. Verhoek gaat verplaatsen naar Jan Maat Aan de rechterkant. Twee meter weg bij het Jan Maat zou eens naar binnen kunnen komen en kunnen schieten. Dat doet hij niet. Geeft hem op Vormer. Die ruimte wordt hem overigens ook niet geboden. En Vormer moet ook weer terug. Richting Jordi Klaasie. Klaasie in de as van het veld. Oh, die levert hem zo in. Bij El Ganassi. Dat pilletje werkt blijkbaar nog niet. Nu. El in de middencirkel. Djuricic gevonden aan de linkerkant. Dan is het oppassen. Hij dreigt richting de Vrij. Richting het schafselgebied ook. Daar is ook Martens Indy. Een mooie beweging van Djuricic. Maar dan blijft de Vrij staan. Dat Djuricic nog een keer met de schoonheid van de beweging er voorbij wilde komen. Maar de Vrij geeft de bal weer aan Van der Berg. Die denkt heel veel tijd te hebben. voor hoekjes in de buurt. Nou met hangen en Wurgen komt Feyenoord daaruit. Inleveren weer bij Kruiswijk. Twee meter over de middenlijn aan de linkerkant. Even kort met Rijtela. Dan moet Kruiswijk terug omdat Filena komt storen. En is Gouwenleeuw de ontvanger van de bal. Rijtela gaat er nu bij zitten. Ook een blessure. ja Zo vallen er toch wel wat slachtoffers in deze wedstrijd. Het is ook een, een stevige wedstrijd. Een wedstrijd voor echte mannen. Om kwart voor negen op zaterdagavond. en Dus moet je dan bij de les zijn. nou Weer een blessurebehandeling. Nu voor de Finse linksbek van Veen. Na 55 minuten is het wachten op doelpunten. Nog altijd. En in de vijfde zet gaat het altijd snel bij het volleyballen. Lars Geerts. Ja, want die is maar tot de en Zeker als je Stijn Held achter de servicelijn hebt, dan kan hij het heel snel afmaken voor zijn team. Ronald Soets, maar de coach van die Kurgers, is er ook niet gerust op. Die haalt zijn team naar de kant voor een time-out. Ook natuurlijk om het ritme van Stijn Held te doorbreken. Want die heeft al twee prachtige services op zijn naam staan. De een werd nog wel aangeraakt door Taylor Wilson van die Kurgers. Maar dat was totaal niet voldoende. Bal schoot zo het publiek in de tweede prachtige is direct op de achterlijn. Heel mooi gemaakt. En dat betekent dat er een twee punten voorsprong is in die vijfde set voor landsteden 6-4 is de stand. Mannen van de keer bij Heerenveen Feyenoord. 56 e minuut loopt. Men is en loopt weer... iedereen met... ook weer? Iedereen loopt ook weer. Rijtelijzer ook weer bij. 0-0. Uh, nou, dat loopt ook waardig. Dat is uh, lekker stabiel. Nou, dan start een muziekje. Ja, zo is iedereen bezig met wat de dingetjes hier. Jurisic. we moeten eens gaan scoren. Dat is leuk. Van de Berg, Juricic halverwege de helft van Feyenoord aan de linkerkant. Goede bal, Vim Bokerson, Goed meegegeven ook van de Berg. Ja, die moet hem dan breed leggen op de room. Dat lukt net niet. Daar zit Feyenoord tussen. En uiteindelijk via Jan Maat, Mulder, met maar weer een lange roei naar voren. Maar ja, dat is natuurlijk gedoemd te mislukken. Daar staat normaal gesproken Pelle. Er is ook nog wel eens immers. Maar nu staan er eigenlijk alleen maar dreunissen voorin. En verliest Feyenoord eigenlijk elk, uh, ja, kopduel op een lange bal van achteruit. Daar moet dus wat op gevonden worden. Maar het is moeilijk om als uh, natuurlijk aanvalt... ...en in de buurt van het strafstofgebied is... ...om dan uh, Schaken en Boetius echt op snelheid weg te sturen. Nu uh, Matthijssen uh, wordt uh, lastig gevallen... ...vlakbij het eigen door de Room. Krijgt de bal dan ook niet bij het uh, te boog te doel Boetius. Nee, Eredveen neemt uh, weer over... ...maar levert weer net zo makkelijk in bij uh, Matthijssen. En zo kun je tot de conclusie komen... ...dat het bloedspannend is... ...maar nooit echt goed is geweest vanavond. Maar het is een uh, echte wedstrijd... ...die echt nog wel een winnaar zal krijgen. Maar wie dat gaat worden, dat valt moeilijk te zeggen. Winnaars waren er vanavond wel twee. Willem twee Groningen eindigde namelijk in 1-2. En Utrecht VVV in 2-1. En er was een gelijkspel bij Twente Twentenak 1-1. We zijn zo terug naar het NOS Journaal van 10 uur. Tot dan. NOS langs de lijn op 1. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Perry Hey.